De universiteit is verbaasd over het hoge aantal teken. Verwacht werd dat juist veel teken de vorst in december en het droge en warme voorjaar niet hadden overleefd. Het percentage van de teken dat de ziekte van Lyme kan overdragen wordt pas volgend jaar bekend. De afgelopen jaren was dat 15%. Procent. Op de A29 is vanochtend rond 9 uur de achterruit van een personenauto gesneuveld. Het incident was bij de Heijnenoordtunnel aan de zuidkant van de snelweg. Mogelijk is de auto beschoten. Daarom is de politie meteen een grote zoekactie gestart, waarbij ook een helikopter is ingezet. Er is nog niemand aangehouden.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 Met Matthijs Deen. Ja, welkom in het tweede uur, zometeen in ongehoord, het tweede deel van Maris Kolhaas verslag van zijn reis naar Tristan da Cunha. Maar we beginnen met Gouden Jaren uit de archieven van de VPRO Radio. Op Goede Vrijdag 29 maart 1991 wekt het VPRO Radioprogramma Het Gebouw de luisteraars met totaal onbegrijpelijke boze teksten van presentator Ari Kleiweg. Geen touw aan vast te knopen, maar wel grappig. Tussen het glasgrinkel doorving de goede luisteraar... namen op van allerlei omroepbestuurders. Wat was er aan de hand? Waarvoor voor de jaren negentig de zendgemachtigden... betrekkelijk vrij om uit te zenden wat ze wilden... begin jaren negentig veranderde de Nederlandse radio definitief. De zenderkleuring en de aangekondigde komst van zendercoördinatoren... viel bij veel VPRO-programmamakers helemaal verkeerd. Men vreesde voor de teleurgang van wat in hun beleving radio moest zijn. Namelijk de werkelijkheid oproepen in mooie reportages en documentaires. En daar absolute vrijheid in hebben. De VPRO radiomakers voorzagen radio met alleen nog maar... gebabbel en telefoongesprekjes over en naar aanleiding van de actualiteit. Beluister, de tirades van Kleiweg uitgezonden... in het gebouw van 29 maart 1991... Het is nu 29 maart 1991. Het is enige minuten over zeven of wat later. Hiermee is het meeste wel gezegd. Meer is er niet. Dat dit dus de radio is. Dat men dus nu in het gebouw is. Dat dit een hele tijd gaat duren. En dat en nog veel meer. En hier wat van en daar wat van, zo ongeveer. Hier gaan we zo verder. Zoekt u het vooral uit, want echt lichte kost is er niet bij... Weer niet. Dat kunnen we dus eigenlijk niet. We hebben geen idee van de lichte kost. Goedemorgen in het gebouw de Hilversum aan Zee. En voor een beetje van dit en een beetje van dat... ga ik even kijken op de diverse afdelingen in het gebouw... zoals de afdeling Nieuws. Goedemorgen op Goede Vrijdag 1991. Het is vlak voor Pasen... Dus nog even en dan kunnen we weer in verband met de verwikkelingen rondom de zoon van de heer... naar een woonboulevard, een dagje stappen in de namaakjungle... of gewoon maar doorzieken in een of andere vastgelopen relatie. Van hieruit all the best. Een bedurven makreel of vis is ook niet alles. Waarom begin je niet? Ach, dat heeft toch allemaal geen zin meer. Hier een beetje omroepen wat er even in nog van plan is. Terwijl de hele radio naar de kloten wordt geholpen. Met die Lex Hardings. Met die Aasbroeken, De Marcelle van Dam. De godvergette bijeenkomst. Of er oldfleetjes bijheen komen die bijeen. De plaats van de op. In de Vazantenhof komen die mee. Die omroep klootzakken. Het heren Piet van telligen. En de meer dan weerzinwekkende Jan Nagel. Mijn de neef. Er is ook nog Daalhuizen van Beuzenkomt, jonge Pier. En ook de dames damespicht en de Ronde van Raad. En dat wil mij dat er wel een op de radio informatie meer kan worden uitgezonden. Dat er, godverdomme, op die radio in de toekomst alleen nog maar lichte informatie... en middle-of-the-road-muziek mag worden uitgezonden. Ah, middle-of-the-road-muziek, houdt het dan nooit op? Dan krijgt hij dus zo de En andere ziektes, aids, kanker en wat van de andere dingen, meer niet. Middle of the road muziek. Er is al niet genoeg gezeveren, geoude hoer met plaatjes met nummerplaten, quizzen. En godverdomme met de havermout op de radio. En nog meer geoude hoer van die godvervreten onzin. Aan elkaar geluld, niets. En domwetend gebazel en gelul. Gewoon gelul wat er uit die zetende luchtswagens en te tevoorschijn komt. Ik bedoel, is een maar nog een ogenblik dat er iets uit de radio mag komen? Ik wil dus wel eens iets anders horen dan lichte informatie. Hoor je dat, Nagel? Hoor je dat, Daalhuizen? Ja, Naasbroek. Hoor je dat, Naasbroek? Daaromheen in die verzamte hof, die marmotteheuvel van het omroepbestuur. Mag er dan nog een keertje iets uitgezonden worden? Als die ellendige evangelisom, die, die christenhonden, als die al beginnen te baten over die goede ouwe, die zoals het goed doet, doe je, doe je, doe je, doe je, hou je goed. En het babbelt en het zeurt en het kloot maar door op een aanleg van tuinen en dan weer hoe je ratten weg kan krijgen. En dan nu nog van die Morris, Revel hoor je dat steeds, van Morris Revel, sterk stijgende symfonie de vorige week nog op 3 stond en nu weer één is. Oh, oh. En dan willen we opa en herdenken die ook alweer vijf jaar dood is. Waarom moet ik toch kutmuziek horen voor opa van Vreeswijk die dood is? Laat die man toch liggen. Ik heb wel veel lichte informatie. Ik word daar zo ziek en zo ziek en zo ongelukkig en zo ellendig van. Oh, ik ga hier niet meer voor het toneel spelen. Ik ga hier niet doen alsof dit nog wat voorstelt. Ga maar iets voor jezelf doen, mensen. Ga zelf maar wat. Haasbroeken. Kun Die radio Die radio sterft wel verder weg. We hebben nog een boer van Pelleboer. Die in de lucht kan kijken. We hebben voor jaren onzin -muziek, van het Nederlandse makelij. En van alles wat en voor iedereen. Hup! Een leuke platenbond voor Janny uit Drachten. Nee, we zingen het wel uit en we zitten er niet meer mee. Nee, nee, nee. We gaan leuk de Alpen verder verzieken. Dat is ook leuk, om te bruin worden heel. Dat moet. Daarom hoort die via Radio 2 of 12. Het dondert dus verder allemaal niet. Ik weet het niet, van mij mag die hele zooi in mijn niet. Gooi mij weg boel. van Beuzenkommers naar Hardings, Haasbroek. Ga naar de Patwin Rijman of ga een majoretje neuken. En joepie, daar gaan we lekker Turken opvoeden. Joepie, we gaan Turken opvoeden op Radio 5. En iets met beton. En vanavond gaan we weer lekker naar de tv. Want ook daar is zelden wat op. Of het moest al te liefde schuifstoneel zijn. En dat niks kost. En dan weer vroeg slapen en gezond weer op. En hup, die radio aan met die lulprogramma's. Want kutprogramma's, dat is natuurlijk vrouwenvriendelijk. Ik kijk wel uit. Oh, sorry voor al dat gevloek hier, want daar moet u we ook wel weer aan storen. Nee, dan liever mayonaise uit de vagina van Tineke de Nooi lepelen. Of een nieuw behangetje voor het slapen gaan. Ach mensen, geef die radio toch aan het Omroepmuseum. Daar kan het nog wel bij. En niks meer over Rimbaud, Arthur Rimbaud. U weet niet wat dat is. Nou, dat was niets. Dat was iets waar we nog wel over gaan. Daar willen we nog wat over gaan zeggen. Maar daar hebben we op die manier ook geen zin meer in. We hebben later de weer aan de praten. Dan kunnen we nog even over naar en iets met hardlopen. Hardlopen misschien. Of hoog springen. Geen oorlog ergens nog. Dan maar weer een plaatje. En nog iets voor opa van Helmond, die alweer 80 jaar is. Niks, Rembo, waar nog echt wat over te zeggen valt. Gewoon maar doorlullen doorlullen, doorlullen, lul maar aan, lul, lul, lul maar aan. Geef ons dat, het is niet meer. Het is de heuvel, de van de Daalhuizen, de Haasbroeken, de Moeissies, de Biervlieten, het Sujet Nagel. Als het even tegen me zit, ja dan krijg je ook nog al van de heuvel, de Dominee. Ik moet ook wat te doen hebben. Dan was het maar om ergens, ergens te zitten. Dan kan hij tenminste hoeven te staan. Wamelink heeft ook een ideetje. Ja, wat zou je daar dan geven? Te teller, hè? Wat denk je ervan hier voor de invulling aan? Voor invulling zou je daar aan geven, man, teller, hè? Godzame God, voor u nog aan toe. Kan dit geoude hoer uit de eten? Ja, kan dat uit de lucht komen? Kan het weg? Kan het voor altijd begraven? ...nog even een nieuwtje voor de mensen die het nog niet gehoord hebben. Vandaag is het meerjarenplan Radio unaniem aangenomen... ...inclusief door de VPRO, dat wil zeggen de VPRO, door Jan Haasbroek... ...directeur van de radio, die heeft het plan uh, goedgekeurd. Dat betekent, om nou een heel lang verhaal kort te maken... ...de definitieve vertrossing van de radio. Als u een van die uh, 200.000 nieuwe leden bent van de VPRO... ...dan bent u hoogstpersoonlijk, dat kan ik u zeggen, genaaid verneukt, in de boot genomen door de directeur radio van de VPRO... te weten, Jan Haasbroek. De VPRO tegen de vertroffeling en tegen de verloedering? Nou ja. En het mag toch niet zo worden dat we straks een cd moeten draaien... om nog eens te weten hoe het ook weer was, de radio. De waan van de dag. En dit was dan weer voor vandaag De Waan van de Dag. Ik wens u verder nog een prettige middag. vaak van die praat, dat Nederland niet bestaat, als je de nationale omroep moet geloven. Maar gelet op het geluid, is dat allemaal koel. en ik ben er dan ook niet van ondersteboven. Maar is het nog slechts van korte duur, en wordt ons nationale vuur, niet meer aangewakkerd zal het doven. Slaap binnenkort het laatste uur van de Hollandse cultuur. Laten wij ons van onze wortelen beroven. Katje, je boven, we zullen je Maar niets dat gaat over Nederlands fabrikaat. Klofron, Dindel, Nederlands fabrikaat, uh, hoorde u hoe VPRO-radiomedewerkers... zich in 1991 enigszins zorgen maakten over de toekomst van de radio. Voor bronnen en achtergronden verwijs ik u naar internet vpro.nl-goudenjaren. Dit was trouwens de laatste aflevering van de Gouden Jaren. U kunt deze aflevering bestellen door 7,5 euro over te maken op Giro 444-600... van de VPRO onder vermelding van Gouden Jaren en de datum van vandaag. U luistert naar OVT, mailt u ons op ovt.vpro.nl. Ja, dit is alweer de laatste afleveringen um, van historische afleveringen. De laatste afleveringen van onze zomerserie Ongehoord. En. Ja, er stond in de tekst twee keer aflevering achter elkaar. Nou, kom er maar eens uit. Ongehoord, maar wel verteld. Radio tegen de klippen op. Vandaag hoort u aflevering 2 van een tweeluik... dat Manix Koolhaas maakte in juli 1997. De Tocht naar Utopia, deel 2. Een koude rotsklomp in de Atlantische Oceaan... waar het altijd stormt en waar het mooi weer is als het één dag niet regent. Waar een wandeling nooit langer dan een uurtje duurt... omdat het grootste deel van het eiland onherbergzaam is. Waar 296 mensen leven en maar zelden iemand op bezoek komt. Het meest zuidelijke eiland ter wereld. Zou dat utopia zijn? Vorige week hoorde u Marix Kolhaas in deel 1... over de reis naar Tristan da Cunha. En nu vervolgen we met zijn verblijf daar. Met uh, heel veel moeite en een nat pak... is het me gelukt om hier op Tristan da Cunha aan land te komen. Nadat ik acht dagen vanaf uh, Kaapstad... in weer en wind op de Hekla heb gezeten. Een uh, oude gammele vissersboot. Ja, dit moet het dan zijn. Tristan da Cunha, mijn droom, mijn utopia, maar ook tegelijk het eenzaamste eiland ter wereld. En op dit eenzaamste eiland ben ik naar de eenzaamste plek gegaan, de begraafplaats waar ook de enige twee bomen van het eiland staan, maar zelfs die geven eigenlijk nauwelijks bescherming tegen de stormwind... die dwars door de telefoondraden, of de telefoondraden, de elektriciteitsdraden heen giert. Want de telefoon die is hier op het eiland helemaal niet. Welcome to the loneliest place in the world. Dat stond er in het haventje waar ik vanochtend aankwam. En nu ik mijn eigen vissersboot in de verte langzaam weg zie varen... nu voel ik het ook hier... In de Zuid-Atlantische Oceaan, precies midden tussen Zuid-Afrika en Zuid-Amerika, zit ik samen met 296 bewoners op minstens een week varen van de meest nabije bewoners hier op een eiland waar je niet heen kan vliegen en waar maar vier keer per jaar een boot langs komt. En waar het vanwege de zuidelijke ligging bij de 40ste breedtegraad bijna altijd stormt en regent. Kale rotsen zie ik hier, een beukende zee, gierende wind... en eindeloos hier boven de rotshellingen rondzwevende albatrossen. En hier vlak achter me een weerwar van lange, smalle huisjes. Zo ziet deze onherbergzame plek er dus uit. Tja, en dit eiland moet dan Utopia zijn. Mijn eh, droomeiland waar ik al mijn leven lang naartoe wil... Het eiland ook waar een zekere Pieter Groen een simpele vissersjongen uit Katwijk in 1836 schipbreuk geleden moet hebben. En hier vervolgens nooit meer is weggegaan. Want daarom zit ik hier op de begraafplaats. Een uh, overigens maar piepklein kerkhofje met een stuk of twintig verweerde graven. Maar helaas nergens staat er een uh, naam bij. Alles is helemaal verweerd door het uh, zout en de wind denk ik. Behalve dan het enige graf hier voor me waar een duidelijk niet van dit eiland afkomstige marmeren steen bij staat. En het opschrift is ook nog goed leesbaar. Terwijl een koe hier nu ook nieuwsgierig over het lavamuurtje komt kijken. Want het kerkhof is hier blijkbaar ook weidegrond. In memory of William Glass staat hier op deze steen, born at Kelso Scotland, the founder of the settlement of Tristan da in which he resided 37 years and fell asleep in Jesus November 24, 1853, aged 67 years. Dit is dus het graf van uh, William Glass, een van de eerste drie bewoners van dit eiland. Want Tristan da Cunha werd uh, weliswaar al in 1506 door een Portugees met die mooie naam ontdekt. Bewoond werd het nooit totdat deze William Glass hier dus in uh, 1817 is uh, achtergebleven. En dat deed hij nadat hij hier een jaar lang met andere Britse soldaten dit eilandje bezet had gehouden... ...om te voorkomen dat de Fransen Napoleon zouden bevrijden... ...want die zat toen op het hier 2500 kilometer noordelijker gelegen Sint-Helena gevangen... ...waar ik nu dus in de verte eigenlijk naar uitkijk. En toen dat garnizoentje werd teruggetrokken bleef Klaas hier vrijwillig achter... ...samen met zijn vrouw Maria Leenders... Een meisje van de Nederlandse afkomst. En twee maats van hem. En die vier die stelden hier de eerste grondwet van Tristan op. En die is zo kort dat ik hem even voor kan lezen. Artikel 1. Alle zaken in het bezit van de gemeenschap... zullen worden beschouwd als tot ieder gelijkelijk te behoren. Artikel 2. Alle voordelen uit ons werk voortvloeiende... zullen gelijk verdeeld worden. Artikel 3. Alle noodzakelijke aankopen zullen door een ieder met een gelijk deel betaald worden. Artikel 4. Om de goede gezindheid te verzekeren zal geen lid van de gemeenschap zich enige meerderheid boven de andere aanmatigen. Een ieder verrichtend zijn deel van de arbeid indien niet door ziekte verhindert. Al dus overeengekomen Tristan da Cunha, 17 november 1817. Zo is Utopia hier op Tristan dus ooit begonnen. En zo heeft het, als je alle bronnen mag geloven, ook heel lang echt gefunctioneerd. Bevolkt dus door een stelletje soldaten, later aangevuld met aangespoelde schipbreukelingen en met voormalige slavinnen uit sint Helena die hier ooit als een soort van cadeautje door een kapitein die ooit hier na Schipreuk gered was, heengebracht zijn... Dat zootje ongeregeld zou hier dus utopia gesticht hebben. Een utopia ook waar een zekere Pieter Groen uit Katwijk na de dood van deze William Glass in 1853 een grote rol gespeeld zou hebben. Dat graf van die Pieter Groen, dat kan ik dus helaas nog niet terugvinden. Maar wel weet ik inmiddels dat er hier nog 71 mensen wonen die Green heten... En dat zijn op dit officieel Engelse eilandje zijn directe nazaten. Ja, hen wil ik hier natuurlijk ontmoeten. Ook om te weten te komen of hier op dit barre, gure en verlaten eiland utopia werkelijk nog steeds bestaat. De avond hier op Tristan en ik zit nu in de zogenaamde Prins Philip Hall. En dat is een uh, wel erg koninklijke benaming voor een gebouwtje dat niet veel meer is dan een uh, gymzaaltje. Maar dit gymzaaltje, deze gemeenschapszaal, is nu omgetoverd tot postkamer. Want in het midden op een grote tafel ligt de inhoud uitgestort van de 17 postzakken... die met mij aan boord van de vissersboot hier naartoe gebracht zijn... En omdat het al vier maanden geleden is dat de laatste boot hier post gebracht heeft... is iedereen natuurlijk vreselijk nieuwsgierig wat er voor hem bij zit. En alle ongeveer tachtig gezinnen op het eiland, die hebben iemand hier naartoe gestuurd. Die zitten nu allemaal keurig gedisciplineerd op bankjes langs de muur. En ik moet een beetje zacht praten, want steeds wordt er een naam omgeroepen van een geadresseerde... Die staat dan op en die neemt het pakje of de brief in ontvangst. Jimmy Glass, als ik het goed hoorde, die komt nu wat halen. Dat is een nazaat van de schot William Glass dus. De stichter van de gemeenschap hier op Tristan. Ik heb ook al de namen gehoord van Barton Green en Benny Green. Dat zijn dus afstammelingen van Pieter Green, oftewel van Pieter Groen uit Katwijk dus. Er zijn trouwens maar zeven familienamen hier op Tristan... Glass en Green dus. En verder heb je de naam Hagen. Onder andere Carl Hagen. Dat is mijn eigen gastheer waar ik in huis verblijf. En hij is weer getrouwd met Julia Rogers. En die Hagen en die Rogers, dat zijn weer van oorsprong allebei Amerikaanse walvisvaarders. Die hier in de 19e eeuw regelmatig vers water en vlees op Tristan kwamen halen. En die twee schijnen ooit met meisjes van het eiland getrouwd te zijn. En dan heb je ook nog de familienamen Ripetto en Lavarello. En die stammen weer af van twee Italiaanse zeelieden. die hier in 1893 als schipbreukelingen zijn aangespoeld. en die hier toen ook zijn achtergebleven. Ik sta er trouwens verbaasd van hoe gedisciplineerd het hier allemaal eraan toe gaat. Iedereen neemt rustig zijn pakje en zijn brieven in ontvangst. Maar niemand maakt iets open terwijl ze toch moeten branden van nieuwsgierigheid. Een heleboel pakjes schijnen trouwens te komen van Engelse postorderbedrijven, want dat schijnt hier de voornaamste manier te zijn om onder andere aan je kleding en ook aan videobanden te komen. Op tv hebben ze niet, maar wel video's. En dat zijn dus bestellingen die soms al meer dan een jaar geleden gedaan zijn en waarvan dan nu de zendingen binnenkomen. Het is ook heel leuk dat dat op deze gemeenschappelijke manier nog steeds gebeurt. Want het is uitgerekend Pieter Groen geweest die deze manier van verdeling ingesteld heeft. Vroeger werd namelijk alles hier op zo'n collectieve manier verdeeld. Niet alleen de post, maar ook alle levensmiddelen en alle kleding en andere zaken die vooral met schepen geruild werd. Of die door mensen uit Engeland of Zuid-Afrika aan de bewoners hier gestuurd werden dat is dus in elk geval uh, nog steeds hetzelfde al wordt natuurlijk niet meer uh, de inhoud uh, van de pakjes en uh, de brieven onderling gedeeld dat houden ze voor zichzelf uh, zo te zien bij mijn uh, gastheer Carl Hagen uh, zie ik onder andere prachtige postzegels op een uh, pakje uit Sint Helena en dat schijnt van zijn uh, zus afkomstig uh, te zijn die daar woont ja, de... De mooiste zending die ze hier ooit gelijkelijk verdeeld hebben... die is hier in 1827 aangekomen. Die eerste bewoners hier op Tristan... dat waren bijna allemaal mannen, soldaten dus en zeelieden. Dus een snelle voortplanting op het eiland... dat zat er aanvankelijk niet in. Tot 1827 dus, toen hier op 12 april... de Engelse vrachtvaarder de Duke of Gloucester voor anker ging... En aan boord van dat schip bleken liefst vijf negerinnen... vijf voormalige slavinnen uit sint Helena te zitten... waarvan er één zelfs nog vier dochters bij zich had ook. En die vrouwen bleken door een kapitein... die na een schipbreuk op Tristan ooit door de bewoners gered was... als een soort geschenk meegenomen te zijn. Overigens geheel uit eigen vrije wil... Ja, dat moet natuurlijk een onwaarschijnlijke gebeurtenis geweest zijn. Vier vrijgezellen hier op dit eiland. die opeens vier vrouwen in de schoot geworpen krijgen. En een van die kinderen, zeker een zekere Mary Jacobs. dat zou later weer de vrouw worden van Pieter Groen. En als ik hier nu zo dit zaaltje rondkijk. dan kan je inderdaad duidelijk zien dat al deze mensen. zowel blanke als donkere voorouders gehad moeten hebben. Maar dat is ook heel raar. Want je zou verwachten dat na zoveel generaties en na zoveel onderlinge introuwen in elkaars families... dat dat allemaal ongeveer gelijk uh, kleur zou hebben opgeleverd. Maar je ziet sommigen die heel erg donker nog zijn met uh, kruisig haar. En er zitten er ook bij een paar kinderen hier uh, onder andere die uh, zijn doodgewoon uh, blond... Het is half zes ochtends en het is nog vrijwel donker hier op Tristan. Alleen de bijna volle maan die zorgt voor een prachtige schittering op de golven. En ik ben zo vroeg opgestaan om hier naar de haven te gaan... want hier wordt elke ochtend beslist of Tristan tot leven zal komen... of dat het gewoon verder zal slapen. Hier in de haven staat namelijk Barton Green... En Chester Lavarello, Barton Green, dat is natuurlijk weer een nazaad van uh, Pieter Groen. Zij zijn de weermannen van Tristan. Zij moeten namelijk bepalen of het vandaag een zogenaamde fishing day, een visdag, zal worden of niet. Want omdat het op Tristan bijna altijd waait... kan er gemiddeld maar twee dagen per week op kreeft gevist worden. En die kreeft die op het eiland ingevroren wordt en daarna geëxporteerd... die zorgt voor de helft van het niet geringe nationale inkomen van het eiland. Maar omdat het hier zo kan stormen en waaien... is het van levensbelang dat er ochtends een verantwoorde beslissing genomen wordt... om wel of niet te gaan vissen... Want gaat het overdag opeens stormen en zijn de bootjes ochtends uitgevaren... dan kunnen ze met geen mogelijkheid meer naar dit piepkleine haventje terugkeren. En hoewel het historisch besef op dit eiland niet zo vreselijk groot is... weet iedereen van de ramp met de reddingsboot uit 1885... dat herdenken ze hier nog elk jaar op het eiland... Toen een boot met 15 mannen aan boord, ondanks de storm, contact probeerde te krijgen met een passerend schip, dat was toen van levensbelang om aan voedingsmiddelen en kleding te komen. Maar die boot is toen zo ver afgedreven dat hij nooit meer is teruggekeerd. En Tristan was toen een generatie lang een eiland met bijna alleen maar weduwen. En Pieter Groen, die toen al dik in de zeventig was, die verloor bij die gelegenheid drie zoons, drie kleinzoons, drie zwagers en één schoonzoon. Ja, en ik kijk nu naar die twee mannen die zonder een woord te zeggen staan te wijzen en te turen... Want het weer is hier, dat heb ik in de afgelopen twee dagen wel gemerkt, zo veranderlijk. En ook al hebben ze de weerrapporten uit Zuid-Amerika, uit Zuid-Afrika, zelfs van de Zuidpool. Ze kunnen hier eigenlijk alleen maar op hun eigen waarneming vertrouwen. En daarvoor kan elk wolkje aan de horizon bepalend zijn of elke schuimkop die je hier op de golven ziet. Barton Green zie ik nu naar het westen wijzen... waar de stormen meestal vandaan komen. En daar zie je inderdaad door de opkomende schemer... wat donkere, dreigende stapelwolken. Maar eigenlijk zie je die hier overal de hele dag. Ze zitten nu weer in hun papieren te staren. En wijzen weer nu naar het oosten. Nu, nu lopen ze terug. En nou ben ik benieuwd of ze op de gong zullen slaan. Een grote metalen gong hier vlakbij. Want als ze dat doen... dan moeten de vissers zo snel mogelijk tevoorschijn komen... om inderdaad te gaan vissen. Ze lopen er nu langs. Maar er gebeurt niks. Nee, Tristan blijft vandaag gewoon doorslapen. Vandaag hier geen fishing day. Ja, dit het is werkelijk fantastisch. Je gelooft je ogen niet, je, je gelooft je oren trouwens ook niet. Want hier aan de rand van het dorp staat Derek Rogers. Hij is de agricultural officer van het dorp, zeg maar de chef platteland. Die staat hier de koeien te roepen. Kau, roept hij keihard. En die koeien die zie je nu werkelijk overal uit het dorp en uit de tuintjes tevoorschijn komen... Want dat is het rare hier op Triestan. Het dorp zelf is ook een van de drie weidegronden waar het vee mag grazen. Want het hele bewoonbare laagland zeg maar, van Triestan is maar zo'n vier kilometer lang en een paar honderd meter breed. De rest van het eiland dat is allemaal rotsen en bergen waar niks wil groeien of kan grazen. En omdat het gras hier door die altijd waaiende wind maar zo langzaam wil groeien... is het dorp zelf ook eens per maand een week lang weiland. Ja, en net zo kalm en rustig als de mensen hier zelf... komen de koeien nu overal uit de tuintjes... en zelfs van het kerkhof hier verderop tevoorschijn... om naar het, ja, het echte weiland hierachter overgebracht te worden... Maar het waait ook nu weer vreselijk hard, dus ze willen niet zo erg. Want de koeien moeten hun beschutting achter de huizen verlaten. Bovendien moeten ze hier naartoe, naar het westen, tegen de wind in dus. En Derek Rogers probeert nu ook de wat minder willige koeien over te halen om de tuintjes te verlaten. In totaal zijn er hier op Triestan zo'n 160 koeien. Want ook dat is weer zo'n typisch voorbeeld van de gelijkheid hier. Omdat er maar zo weinig grasland is, mag elk gezin... want het gezin dat is hier in alles nog steeds de sociale eenheid. Elk gezin die mag maximaal twee koeien hebben en zeven schapen. Dat zijn er ooit meer geweest, maar omdat het aantal gezinnen hier nogal gegroeid is... is dat nu het maximum wat je mag hebben... En als er dus een kalf of een lam geboren wordt... dan moet je die na maximaal een jaar slachten. En ook dan zie je trouwens weer dat het vlees... meestal onder familie en vrienden verdeeld wordt. Want er is wel geld hier op het eiland. Alle basislevensmiddelen, de vis, het vlees... de aardappelen en de groenten die hier verbouwd worden... die worden nog steeds niet onder de hele bevolking... maar wel onder de familie en vrienden verdeeld. Maar voor de koeien is het vandaag dus een minder prettige dag. Ze moeten hun schuilplaatsen verlaten en zijn de komende weken dus aan de volle wind overgeleverd. De gong, de gong. Dit, dit is het geluid van Tristan. Het is... Het is... Ik moet even op mijn horloge kijken, want het is nog hartstikke donker hier. Het is tien over 6. En wat je nu hoort, dit, dit moet het zijn: het slaan op de gong betekent dat het vandaag een visdag is, een fishing day. Dus de gong gaat, ik moet zelf ook zo snel mogelijk mijn nest uit en naar de haven. Want vandaag leeft Tristan, vandaag is het een fishing day, oftewel een day zoals ze hier zeggen want de andere dagen tellen eigenlijk niet alleen een fishing day is een echte day Ik ben als een gek naar het havontje gelopen en het is ongelooflijk maar na dagenlang volstrekte rust hier op het eiland is het nu hier opeens een drukte van belang. Van alle kanten komen de vissers aangelopen in grote groene regenpakken met grote manden bij zich waar het aas in zit. Want dat stoppen ze straks in... De die hier allemaal al op de kade liggen, de zogenaamde traps, zoals ze hier heten, die worden straks in zee uitgezet om de kreeft mee te vangen. Ja, en ondertussen zijn ze hier ook al bezig om de kleine motorbootjes in de haven te takelen, want die bootjes die liggen op de kade. Het haventje is er te klein voor om ze daar s'nachts te laten liggen en bovendien... Als de storm hier werkelijk aanwakkert, dan trekt hij zich niets aan van de enige pier die de haven hier moet beschermen. Er zijn in totaal zo'n 20 bootjes, genummerd van 1 tot 20, waarvan de eerste nu al uitvaren... En in elk bootje zitten twee of drie vissers. Dus bijna alle volwassen mannen van het eiland die gaan nu uit vissen. En elke volwassen man die heeft ook hier, heb ik gehoord, als hij dat wil, recht op een vaste baan als visser. Ja, opeens zie ik al die mannen die de eerste dagen zo zwijgzaam en stil waren, nu allemaal druk in de weer met hun boot. Ja, dit is toch heel echt een volk van vissers, hoor. Een volk dat blijkbaar alleen op een zogenaamde fishing day... zoals vandaag tot leven komt. En ook economisch gezien is het natuurlijk van levensbelang voor het eiland zo'n fishing day. Want de kreef die ze hier vangen, die wordt hier in het fabriekje ingevroren... en dan geëxporteerd naar Japan, onder andere en de Verenigde Staten... Daar schijnen ze vermogen neer te tellen voor de kreeft van Tristan. En dat zorgt voor zo'n 50% van het nationale inkomen hier op het eiland. En dat schijnt heel wat te zijn. En het is trouwens niet eens zo heel mooi weer vandaag. hoor. De wind die is naar het zuidwesten gedraaid. Het is dus een ijzig koude poolwind die hier nu waait. Maar omdat het haventje hier in het noordwesten van het eiland zit... zal het vandaag hier redelijk beschut blijven... En kunnen de vissers in de leizijde van het eiland, in het noordoosten dus, vandaag in de beschutting gaan vissen? Christian Radio, broadcasting service of Christian Akuna, broadcasting on the frequency 93 megahertz. All those who have borrowed videos from me, could they please return them before Friday the 27th of September? Thanks Ian. And the public are advised that as from 1st of October, stone can be drawn for use in the village and at the potato patches. Agricultural news, thanks from Derek Agricultural Officer. And government wages will appear tomorrow morning at half past nine instead of Friday. That's all our items of news. Het is uh, half vijf van het eind van de middag... en ik sta hier opnieuw bij de haven... deze keer samen met zo ongeveer de hele vrouwelijke bevolking van het eiland... want die zijn allemaal uitgelopen om de vissers op te wachten... die zo langzamerhand één voor één aan het uh, terugkomen zijn... met hun uh, pruttelbootjes uh, van hun fishing day... en het is toch wel een heel erg leuk gezicht hoor... Al die vrouwen en dochters hier op de kade met grote thermoskannen met thee, geloof ik. Al schijnt er ook wel eens wat rum doorheen te zitten. Vandaag kan ik me in elk geval voorstellen dat ze daar behoorlijk trek in hebben. Want de wind is weliswaar niet gedraaid. Dat hadden de weermannen vanochtend in elk geval goed voorspeld. Maar bitter koud is het de hele dag gebleven. En al die vrouwen staan hier nu keurig netjes op hun rij... ...hun mannen of vaders op te wachten. En het zijn flinke netten, hoor, die nu uit de bootjes getakeld worden. Voordat ze worden leeggestort, gaan ze hier aan de haven aan een weegschaal... ...waar Lars Ripetto het gewicht van de netten afleest. Prachtige rode kreeften zijn het. Ze zitten nog flink te krioelen in die netten. En de gewichten die verschillen trouwens behoorlijk hoor. Van 80 pond heb ik er een gezien. Maar ook een enorm net, ik geloof dat het van Richard Green was, van wel 300 pond. Als ze zijn gewogen, dan worden ze hierachter op een tractor geladen. Die heeft trouwens als nummerbord TDC5, Tristan Cunha 5. Zoveel gemotoriseerd verkeer is hier ook weer niet. En dan gaan ze naar de fabriek, waar vooral de vrouwen straks de hele avond... en als er veel gevangen is, zelfs de halve nacht nog doorwerken... om de staarten van de kreeften te snijden, om ze schoon te maken en vervolgens in te vriezen. En dan is het wachten op de vissersboot waar ook ik mee naar Tristan ben gekomen. Die is hier zelf in de buurt bij onbewoonde eilandjes drie maanden ook op kreeft aan het vissen. En als die aan het eind van die periode straks teruggaat naar Kaapstad... dan neemt hij ook de ingevroren kreeft hier van het eiland mee. En dan kan die vandaar verder naar Japan of Amerika geëxporteerd worden... Maar hier, op dit moment, is het een soort dorpsfeest. Al doet niemand echt uitbundig. Maar je ziet het gewoon. Dit zijn de dagen die tellen. Alleen op een fishing day komt Tristan werkelijk tot leven. Het is uh, zondagochtend acht uur... En ik zit hier op het achterste bankje van de anglicaanse kerk hier op Tristan... waar de dienst net is begonnen. En ik moet een beetje zachtjes praten, anders verstoor ik het orgelspel hier in de kerk. De kerkbel trouwens, die vanochtend geluid werd. Dat is ook weer zo prachtig. Dat is de oude scheepsbel van het Amerikaanse schip, de Mabel Clark... Die heeft hier in 1878 schipbreuk geleden een grote viermaster. En 22 opvarenden daarvan zijn gered, vooral door William Green. Dat was de zoon van Pieter Groen. Voor me zitten hier op groene houten bankjes zo'n 150 tristanners. zo ongeveer de helft van de hele eilandbevolking. Ze zien er werkelijk op hun... Paas best uit. De mannen prachtig in het pak met glimmend gepoetste schoenen. En de vrouwen bijna allemaal in zeer fleurige bloemetjesjurken. Waarschijnlijk zijn die allemaal net eergisteren met de post hier aangekomen. En iedereen die zingt uit volle borst ook de psalmen mee. En daartussendoor leidt Lars Ripetto hier de kerkdienst. En gisteren zag ik hem nog in de, de haven in een oude overrolde wegen, Maar op zondag is hij dus blijkbaar de dominee. En er schijnt inderdaad tijdelijk hier geen echte dominee op het eiland te zijn. Er wordt hier vooral gezongen veel psalmen. Af en toe wordt er gebeden in de kerk. En dat gaat dan vooral voor de behouden vaart van een schip wat onderweg is... En ook voor de kinderen van de eilanders die op Sint Helena of in Engeland op school zitten... dat zijn er een stuk of zes, geloof ik. Want de school hier op het eiland, daar kun je maar tot je veertiende terecht. Wil je daarna doorleren, dan moet je dus of naar Engeland of naar Sint Helena. Ik zit helemaal tegen de achterwand van de kerk. En hier vlak achter me hangt een portret, daar moet ik me even omdraaien, van koningin Victoria eigenhandig door haar ondertekend en daar zit een koperen plaatje onderop en daar staat presented to Mr. Peter Green of Tristan da Cunha by Queen Victoria, augustus 1896. En dit portret heeft Pieter Groen ooit van de Engelse koningin gekregen... Vooral uit dank voor het redden van drenkelingen en voor het behartigen, zoals de koningin dat zag, van de Engelse belangen hier op het eiland. Ook al was er dan hier vroeger geen enkele officiële vorm van bestuur, maar Pieter Groen was, zoals hij dat zelf noemde, de spokesman van het eiland. Zonder dat hij zich overigens in enige opzichte meerdere van de andere voelde. Dagenlang is er hier op Tristan eigenlijk weer uh, niets gebeurd. Maar vandaag is het eiland opnieuw in rep en roer. En dat uh, terwijl het niet eens een fishing day is. Geen visdag dus vandaag. Ik ben hier in het postkantoor. Want vandaag verschijnen er op Tristan vier nieuwe postzegels. En ook dat is een gebeurtenis van uh, belang. Want de uitgave van postzegels zorgt voor de helft van het nationale inkomen. Samen dus met uh, de kreeft die geëxporteerd wordt. Maar wat nog veel mooier is, de vier postzegels die vandaag uitkomen... herdenken het feit dat honderd jaar geleden koningin Victoria... een door haarzelf ondertekend portret van haar aan uh, Pieter Groen geschonken heeft. Een portret dat hier inderdaad nog steeds in de kerk hangt. Nou, dat portret staat uiteraard op een van die vier postzegels die uitkomen. Maar de mooiste postzegel van de vier die is voor mij natuurlijk die van 45 pence. Want daar staat niemand minder dan Pieter Groen zelf op. Zoals hij al in 1873 hier op Tristan door de beroemde Challenger-expeditie gefotografeerd is... Ik heb hier zo'n velletje met zegels. Ze hebben de foto wat ingekleurd. Het was natuurlijk gewoon een zwart-wit foto. En je ziet Pieter Groen voor zijn huis staan. 65 moet hij toen geweest zijn. Met een prachtige, lange, grijze baard... en een merkwaardige broek die met touwtjes bij elkaar gebonden wordt. Ongetwijfeld geruild met een van de vissersschepen. Want op die manier kwamen ze hier eigenlijk alleen maar aan hun kleding. Hij leunt op een krakkemikkig stoeltje vlak voor zijn huis. Ja, het is natuurlijk fantastisch dat er al van zo lang geleden... dankzij die beroemde Challenger-expeditie... al foto's van Tristan bestaan. Ja, en al het personeel van het postkantoor... en dat zijn zo'n tien mannen en vrouwen... die zijn nu bezig om die postzegels op speciale... zogenaamde eerste-dag-enveloppen te plakken. Speciaal voor verzamelaars over de hele wereld... En dat doen ze nogal primitief aan een soort lange behangerstafel. Aan het begin scheurt iemand de zegels van de vellen los. De volgende die plakken ze nog echt met hun tong op de enveloppen. En daarna worden ze door twee man gestempeld. Dat hoor je hier dus de hele tijd. En helemaal aan het einde schrijft iemand de adressen op de enveloppen. En dan verdwijnen ze in een grote postzak. Zo verdienen ze hier op Tristan dus, behalve door de kreeft, hun geld. En het is natuurlijk prachtig dat Pieter Groen zelfs bijna 100 jaar na zijn dood... op deze manier alsnog voor de inkomsten voor zijn Tristan kan zorgen. Precies drie weken ben ik nu op Tristan en... Vanochtend bracht ik een bezoekje aan de oudste nazaat van Pieter Groen hier op het eiland. De nu 82-jarige Nelson Green en zijn vrouw Winnie. En toen werden we opeens opgeschrikt, volstrekt surrealistisch... door het geluid van niets minder dan een helikopter. Want wat blijkt, het schip waarvan al dagenlang gezegd wordt dat het onderweg zou zijn... dat schip is inderdaad vanochtend aangekomen, een Zuid-Afrikaans marineschip. En dat schip heeft zelfs een helikopter aan boord... waarmee passagiers en ook voor een jaar levensmiddelen en andere voorraad hier aan land gevlogen wordt. En vooral dat laatste was bittere noodzaak. Want zolang ik hier op triestand ben is het bier al op. Maar ook andere meer noodzakelijke levensmiddelen zoals meel begonnen langzaam op te raken. En niemand wist wanneer het bevoorradingsschip dat hier twee keer per jaar langskomt. Wanneer dat zou arriveren. Nou sinds vanochtend is die boot er dus. En is de rust hier op het eiland totaal verstoord. En het gekke is... Opeens realiseer ik me hoe ik ook zelf intussen aan die gelukzalige rust van dit eiland gewend ben geraakt. Ik ben daarom nu ook de drukte ontvlucht zal ik maar zeggen en loop hier door de zogenaamde Love Lane. Het enige door hoge sprietplanten tegen de wind beschutte pad van Tristan. De helikopter die komt weer aanvliegen. En ik realiseer me nu plotseling dat ook ik straks als de lading aan land is gebracht... met die helikopter en met het marineschip weer via Kaapstad naar huis zal moeten. Ik loop daarom nu voor het laatst hier naar de begraafplaats. Eigenlijk om afscheid te nemen van Pieter Groen. Want dat vind ik toch wel heel leuk. Het is me gelukt uit te vinden waar hij precies begraven ligt. Dan was het eerst mijn bedoeling om hier een bordje bij te zetten, maar dat doe ik toch maar niet. Want waarom zou ik hier de gelijkheid die Pieter Groen hier zo nagestreefd heeft, zelfs na zijn dood, waarom zou ik die gelijkheid hier nu met een bordje moeten doorbreken? Ik weet waar hij ligt, dat is genoeg. En verder hoeft niemand dat hier op het eiland te weten. Nu ik weet dat ik hier dus snel weg zal moeten... nu moet ik ook de vraag beantwoorden... of het utopia dat hier vanaf de allereerste bewoners in 1817 bestaan heeft... of dat utopia op Tristan nu nog steeds bestaat. En dat is natuurlijk een moeilijke vraag. En toch, toch moet ik die vraag gewoon met ja beantwoorden... Want Ondanks de welvaart, uh, ondanks de materiële rijkdom... die hier vooral uh, door de kreeft en de postzegels de afgelopen 30 tot 40 jaar gekomen is... heeft die welvaart absoluut niet geleid tot een uh, moderne consumptiemaatschappij... zoals uh, wij die in het Westen kennen. Het geld dat hier op het eiland verdiend wordt, en dat is behoorlijk wat... dat uh, komt eigenlijk alleen aan de gemeenschap in zijn geheel ten goede. Uh, het wordt uh, uitgegeven aan de infrastructuur... Er rijdt hier zelfs sinds een jaar een echt busje voor de bejaarden... elke dag op en neer naar de aardappelvelden. Het ziekenhuisje hier op het eiland is zeer modern ingericht. Alle medische voorzieningen zijn ook gratis. Zelfs als je, zoals Nelson Green vorig jaar... voor een hartoperatie helemaal naar Kaapstad moet... dan kost je dat hier geen cent. Het land is gemeenschappelijk in bezit... Iedereen heeft evenveel koeien en schapen. En de eerste levensbehoeften, zoals vis, vlees, aardappelen, groenten... die worden hier nog steeds onderling geruild en zijn nergens te koop. Niemand op Tristan is ook arm. De gezinnen en de families die zorgen voor elkaar. Geweld of diefstal is hier ook volstrekt onbekend. En... Ik heb hier ook werkelijk versteld gestaan van de ja, weliswaar ouderwetse... maar daarom toch zeer prettig aandoende beleefdheid en de welgemanierdheid... van werkelijk iedereen die ik hier ontmoet heb. Tegelijkertijd moet ik ook erkennen... heeft die gelijkheid hier heel duidelijk zijn keerzijde. Dat erkennen de bewoners hier trouwens zelf ook. Want het leidt ook tot een soort apathie waarin eigenlijk... Elk initiatief in principe verdacht is. Niemand durft hier ook iets te ondernemen, zo lijkt het wel. En dat komt uit een soort angst om als een uitslover gezien te worden... of althans iemand die boven de anderen uit wil steken. En dat leidt er weer toe dat bijvoorbeeld kinderen... die na hun schooltijd naar Engeland gaan om daar verder te leren... dat die heel vaak niet meer naar Tristan terugkeren. Wie echt wat wil die moeten toch elders in de wereld zoeken, zo lijkt het wel. Want als er hier iets dominant is in het leven... iets dat ik op deze manier volstrekt niet kende... dan is het wel de stilte en de rust. Dat lijkt wel de normale staat van het leven hier, stilte en rust. En die wordt eigenlijk af en toe alleen verstoord... door een dagje vissen of zoiets. Maar daarna keert de natuurlijke stilte... Begeleid altijd natuurlijk door uh, het geluid van de wind en de zee... die stilte keert hier steeds weer terug. Vandaar dat ik hier nu eigenlijk uh, ook wel weg wil... nu die stilte hier zo vreselijk verstoord wordt. Maar tegelijkertijd realiseer ik me dat ik ze ook vreselijk zal missen... die stille mensen hier op Tristan. Bijvoorbeeld Nelson Green, de achterkleinzoon -achter van uh, Pieter Groen... Met zijn prachtig verweerde kop en zijn vrouw Winnie. Maar eigenlijk ook iedereen met wie ik soms minutenlang zwijgend in huis zat. Zonder dat iemand zich aan het gebrek aan woorden stoorde. Terwijl we luisterden naar de eeuwige wind en naar de eeuwige zee. Hier op het enige echte utopia in de wereld. On a ja, frequency of 93,5 megahertz. Welkom to onze Friday afternoon's broadcast. and we hebben geen nieuws voor vandaag. dat was de tweede en laatste aflevering van Manning School. is prachtige tocht naar het Utopia. Wilt u van dit programma een CD bestellen, dan kan dat. Maakt u dan 13,5 euro over op giro 444600. naam van de VP Roon Hilversum. Onder vermelding van ongehoord Tristan D'Acunha. Dit was alles waar we tijd voor hadden. Dat was de laatste aflevering van onze zomerprogrammering. Volgende week pakken we de gewone draad weer op. Heel graag tot dan en ik wens u voor nu een goede zondag. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.